Goedemiddag, ik ben Mien Buijs. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn in Nederland bijna 164.000 prikken gezet tegen corona. Is te lezen op het corona-dashboard van de overheid. Vandaag zijn ook de eerste thuiswonende 90-plussers gevaccineerd. De eerste groep gaat daarvoor naar een GGD-locatie en de rest wordt later door de huisarts ingeënt. Dat geldt ook voor de 90-jarige kok uit Amersfoort. Ze kan niet wachten tot ze aan de beurt is. Ja, ik sta in de rij hoor. Ja. Ik ben helemaal de eerste bij de dokter. Ja, nee, maar dat, dat, dat lukt allemaal wel, want ik ben er niet bang voor. Ik vind het fijn dat het er is. Het duurt alleen veel te lang. Ze zal nog even geduld moeten hebben, want ze heeft nog geen uitnodiging gehad van haar dokter. Wielrenner Dylan Groenewegen is zo ernstig bedreigd... dat hij een tijdje politiebewaking voor de deur heeft gehad. Half jaar geleden reed hij in een wedstrijd een andere renner onderuit, Fabio Jacobsen. Die raakte daarbij ernstig gewond. Volgens Groenewegen kreeg hij na de botsing onder meer een brief met een strop erbij... Rapper Fais krijgt een eigen plekje in het centrum van Rotterdam. Twee jaar geleden werd hij na ruzie bij een kroeg voor de deur doodgeschoten. En om hem te herdenken maken kunstenaars een metershoge muurschildering met een portret van Fais. Gisteren zijn ze begonnen op de dag dat hij jarig zou zijn geweest. En in Zeeland wordt in deze lockdownperiode veel vaker ingebroken in winkels. Vooral in Vlissingen is het raak. Mogelijk komt het doordat veel winkels dicht zijn en er weinig controle is op straat. Het is wel heel zuur, zeggen de ondernemers. Er gebeurt al zoveel in een ondernemersleven momenteel. De, de lockdown, de, de zorgen, de, hoe moeten we verder? En eigenlijk is dat een zorg die ze er niet bij willen hebben en ook niet bij kunnen hebben. Hè? En de Zeeuwse politie roept iedereen op om een beetje die winkels in de gaten te houden. Het weer, soms zon, maar ook wolken. Kan ook wat regen uitvallen. Het wordt vanmiddag een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A7 hoorn richting Zurg tussen Den Oever en Koornwerdersand 4 kilometer file. Van de naar Haarlem rijden geen treinen door een sein- en wisselstoring. En tot zover zo de verkeersinformatie. We zitten op dit moment in een crisis. En ik kan me goed voorstellen dat u behoefte heeft aan een luisterend oor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 ZFM. Met nu ZFM Lunched. Ja, lieve luisteraars, welkom terug in de tweede uur van uh, Lunchroom op deze uh, dinsdag 26 januari. En uh, tot drie uur gaan we het uh, weer we gaan proberen gezellig te maken. Voor u met wat uh, leuke muziek, wat nieuwtjes. We hebben nog een weerbericht, we hebben wat mededelingetjes. En uh, een stukje Cabrel dus lijkt het ook wel. Leuk. Ja, heerlijk. Maar dan van heel lang geleden, Henk Elsning. heet die nog? Henk Elsning. Ja. Elsink, ja. En welke vind je altijd het mooiste? Ja, dat weet ik allemaal niet. Ik was heel klein, toch? Oh, wat dacht je van de bom? Ja, doe maar. Ik kan ja? me niet herinneren. Hele. Ik ken Henk Elsie uiteraard. Ja, dat is echt. Het, is, het harpje had die, maar hij had ook deze. die ja. Die ken ik wel. Politieposten <applaus> Politieposter Zellingbreger de straat. Ja, GELACH ja. Ja, Berkema, was er een hand joh. Wat? Een tijdbom bij Pauw 9? Sowieso, dat is een goede vangst joh. Zeg, waar sta er nou mee? <lacht> wat? In <Een> de telefooncel. <lacht> Hij moet <de> hem. <lacht> nou, dat is goed opgelost, Berkema. Hè? <lacht> huh? Nee.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 Uh, nee, je komt ook niet hier zo, maar dat ding. <lacht> nee, je blijft wat je past. <lacht> ja, dat kan je wel zenuwachtig verbonden, maar daar we allemaal niks aan, Bargema. Maar, maar Jordan, jong ik loop in risico als jij, hoor. Want ik heb uiteindelijk de verantwoording in de zak. Kijk eens, Bergema, als dat ding onder je arm ontploft... ...moet ik toevallig op matje komen, de commissaris, niet jij? <lacht> <lacht> <lacht> nou goed, vertel mij nou eens een Bergema.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 Ja, goed, dat is administrateur, maar daarom kan ik het wel weten. Goed, doe nog maar even rustig aan en kijk het voor je na. De X772. K... L... M... N... O... P... U... R... S... 1, 1, 2, 3, ja, x. Ja, 5, 5, 5, 5, 5, hoor. Zeg 6, 7, 7, 1, 2, 1, 1, 1, achter? 1, 1, 1, 1, twee 1, 1, 1, 1, een 1, Een, 1, 1, Daar 1, 1, 1, 1,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 Ja, nou kan je hebt nog me veel vertellen, Bagenmaar, maar zo slecht is nam nou ook maar niet bij de politie. Pak dan een dubbeltje. Ook niet in de voering? He? Oh, je nog toch los dat is. Nou heb je nog gedaan, dan? Met een knoop waarvan. Ja, maar dat kan je niet maken, Bagenmaar? Natuurlijk kan je het niet maken, jongen. Veronderstel maar toch eens dat je iedere dag een bom op strand vindt. Wat blijft er nou van het uniform over? Nou goed, in ieder geval, het plaatje, dat hij eraf, hè. Nou staat hij dat er twee draden zichtbaar moeten zijn. Dat zijn de zogenaamde overgecompenseerde, driemaal verankerde... Uh, ja, dat is de koffie overheen gaan, ik niet <lacht> In ieder geval, die drie, twee draden mag je niet met elkaar verwarren. De een heeft de kleur van grijsachtig blauw... <lacht> en de ander van blauwachtig grijs. <lacht> Dus let nou op, als je die twee tranen met elkaar verwart, krijg je kortsluiting. En dan gaan we eigenlijk in het kort wel spreken van Bergema. het was een aardige jongen. Maar hij had... Hallo. Hallo. Hallo Bergema. Baegema. Hallo. Nou, heb zeker erop gang. Ja, ja, zeker herkenbaar voor de oudere luisteraars onder ons. Uh, Henk Elsink. Uh, ja, toen ze het theatertje in Amsterdam, de Kopermolen. Ja. En, uh, ken je nog een herinneren? Ja, ja, ja. De ja, Kopermolen. En, uh, het hart met het harpje. Ja, het <laughs> Leuk, helaas ook al een uh, tijdje, niet meer onder ons geloof ik zo, hè? Nee, dat ja. is al een tijdje ja, een geleden. Uh, ja. Maar altijd leuk, die oude stukjes te draaien in ieder geval. Hey. Uh, ga jij even de cijfers uh, de lucht inslingeren? Ja, de, uh, en dan gaan we weer terug naar uh, Down to Earth. Ja. Want ja, daar komt het weer, hè? Uh, het grootste deel van de Haarlemse regio... is het aantal besmettingen van, van corona minder dan zondag. Of in ieder geval is het aantal mensen dat positief getest is gelijk gebleven. Uh, tot nog toe zijn er geen duidelijke, zie je geen duidelijke dalende trend. Uh, naar, zo zijn er in Zandvoort uh, zes nieuwe mensen positief getest op het coronavirus. Uh, dit zijn er ook zes meer dan zondag. In Haarlem en Hillegom zijn er nu er zijn er net zoveel nieuwe besmettingen als de dag ervoor. En Zo staat de teller in Haarlem opnieuw op 27 en in Hillegom op 2. Uh, in Haarwermeer zijn er maandag 19 mensen positief getest op het coronavirus. Dit zijn er 18 minder dan zondag. Ook in Bloemendaal en Heemstede zijn, is het aantal besmettingen gedaald... ten opzichte van de dag ervoor. In Bloemendaal zijn 4 nieuwe besmet, mensen besmet. Dat zijn er 4 minder dan zondag. En in Heemstede is maar 1 positief getest op het coronavirus. 5 minder dan uh, zondag. Dus ja... Ja, de cijfers er, blijven een beetje fluctueren. Het blijft een beetje op en neer gaan. Ja. Maar het wil niet zeggen dat de mensen die ook positief getest zijn... dat ze dus ook heel erg ziek worden. Nee, maar ze hebben corona. Maar ze hebben corona. Ja, ze moeten dus wel in quarantaine. Ja, ja. Dat wel, maar het wil niet zeggen dat ze ook echt uh, heel erg ziek maar zijn. Maar ja, zoals je op zandvoort... als ik het zie van 0 naar 6 in één dag, toch vrij veel. Dat is wel weer vrij veel. Ja. Ja. Dus uh, neem de regels allemaal in acht. En uh, probeer allemaal gezond te blijven. Dat is heel belangrijk. Hè? Oh. Ja. I want to feel this way. Longer than time. I want to know And make them mine. I wanna change. Tell me that you love me. Een nummer wat uh, heel lang geleden op de plaat gezet is door Diana Ross, ook op uh, heel mooi vertolkt. Maar uh, dit duet is toch ook niet te versmaden. Uh, Phil Collins gaan we weer verder. Can't stop loving you. Het volgende onderdeeltje is het uh, weerbericht. Ja, en, uh, ga je goed nieuws brengen, Luus? Uh, nou, dat hoop ik. ja. Uh, iedereen hoopt een klein beetje op sneeuw. En iedereen hoopt toch wel een beetje op uh, te kunnen schaatsen. Maar ik heb geen idee. Ik ga kijken wat. Uh, ik ga het vertellen. Oké, okay, uh, beluisteren. Het weerbericht uh, van vandaag is uh, bewolkt en kans op neerslag. In zand wordt met vanavond en vannacht uh, regen. Zullen we nu niet zeggen met het snorrentje nou, wat hier naar binnen is, schijnt? Volgens mij zitten ze een klein beetje verkeerd. Ja. En uh, morgenochtend begint de dag nevelig... en is de temperatuur ongeveer 5 graden. Het, uh, de komende dagen is het bewolkt en zo goed als droog. En de temperatuur daalt tot 4 graden overdag. En s'nachts is het ongeveer 2 graden. De wind draait geleidelijk naar het zuidoosten en is matig. Windkracht 4 en vanaf vrijdag neemt de kans op zon weer toe. Maar ik vind het vandaag helemaal niet zo'n verkeerde dag. Nee hoor, nee. zeker niet. En uh, aan wie hebben we dit weer te danken? hè? Oké, okay, ja. dankjewel. Eerder weer hier toekomt. hè. Ja, precies. Oké, okay, dankjewel. I want my heart paper thin. I felt these walls crumbling. Always questioning the high. Never felt quite right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 Thoughts in my head Fighting my way to the end Cause I can forget That I'm alive again was dit en um, gaan we gaan dat rustiger verder en dat doen we dat uh, met um, Barry Minlow. We kunnen al een paar gemaakt deze man. Ja, zeker. Uh, jij gaat wat uh, over heb, vogels vertellen. Ja, ik heb weer iets leuks gevonden. We kunnen toch nog iets doen met de kinderen. Want uh, op woensdag 10 februari organiseert NME Heemskerk... een middag over vogels op de kinderboerderij Dierendorp. De middag is van 2 tot 4. Kom jij ook, zeggen ze, vragen ze. Let op, deze af, activiteit is van uh, 13 januari... ...naar 10 februari verplaatst. Dus deze middag kun je op het terrein van uh, kinderboerderij Dierendorp... ...een leuke rondleiding volgen langs de gevleugelde bewoners. Je mag ook een wintersnack voor de buitenvogels ophangen... ...en je krijgt nog iets mee waardoor je thuis zelf aan de slag kunt. Er zijn uh, 40 pakketjes beschikbaar. En uh, wel is het op is op... ...en het belooft een leuke en leerzame middag te worden. Deelname is gratis... Maar meld je wel even aan via www.nmebeverwijkheemskerk.nl-vogels. En gezien de maatregelen rondom de corona... zijn de ed educatieruimtes en de toiletten gesloten. En de rondleiding zal dan ook op het buitenterrein plaatsvinden. U wordt verzocht om zelf aan de anderhalve meter afstand te denken. En tevens vragen wij... Vragen ze u om de aanwijzingen van het personeel ter plaatse op te volgen... om ieders veiligheid te waarborgen. Dus aanmelden bij www.nmebeverwijkheemskerk.nl schuine thema themamiddagen... en houdt houd hun Facebookpagina in de gaten. Dus dat is uh, nogmaals even op 10 februari zie ik hier van 2 tot, tot 4. 4. Okay. Een leuke, leuke tip. Vind ik wel. Dank je wel,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 And dan see through the heat. Zoutelanden. Dat is geen bluff hoor, maar het was wel bluff. Uh, <laughs> wat is Luus? Nee, dat is zoals je het zegt. Okay. Het is geen bluff hoor, maar het was wel bluff. Het was bluff. Uh, Barbara Streisand is die je ook zeker wel leuk. Hè? Ja, tuurlijk. Nou, lekker. Een mooi nummer van het draaien. Hier is hij. Barbara Streisand, een uh, schitterend nummer... afkomstig uh, van uh, een cd van een aantal jaren geleden. Die uh, cd is getiteld dat guilty pleasures. Uh, had jij al wat nieuws te melden dus? Nou, het is allemaal één... Uh, ja, het enige nieuws wat ik nu nog kan vinden... is dat er uh, na de rally in Haarlem uh, 14 aanhoudingen zijn gedaan. Ja. En uh, de kranten, alles staat er vol. Want het is niks anders dan uh, narigheid. narigheid. Ja. En uh, ik denk ook dat we er niet... Ja, te, te wat aan wat moet je Niet te veel ja. aandacht aan moet besteden... zodat ze kunnen, kunnen zeggen van... kijk, het is op televisie, kijk, het is op de radio. Ja. Ik denk dat ze er toch wat minder uh, aandacht aan moeten besteden. Uh, onze bijdrage oh. is proberen wat uh, gezellige muziek te brengen... voor de luisteraars Precies. in deze twee uurtjes. Oké, okay? en dan ja. doen we nu uh, de volgende met uh, Robbie Williams. Love my life. Uh, Michael Bolton, die ken je wel natuurlijk, dus. Ja. Betty Austin. Betty Austin ken je ook? Betty Austin. Die ken ik niet. Oh, nou, ik heb ze nou alle twee tegelijk hier. Heb je ze alle twee? Samen? Iedereen één nummer. Hier is -ie. Here we are. Just going through the motions. One more You look into my eyes but that you don't see Here I am, feeling like a stranger in your arms I touch you, I hold you, but lately I Het uh, we gaan even kijken. Nog niets? Uh... Ja, ik heb wat... Uh, want er is gisteravond natuurlijk... Uh, bij de rellen is er een uh, persfotograaf uh, gewond geraakt. Uh, ook uh, uh, Michel Berg is daarbij uh, gewond geraakt. Maar die hoefde niet naar het ziekenhuis. Laurens Bos, de persfotograaf, uh, die wel. Die uh, heeft tijdens het uitvoeren van zijn werk maandagavond... Uh, werd hij mishandeld door uh, reilschoppers? Reilschop uh, hij maakt het nu in de omstandigheden goed. Op Twitter laat hij dinsdag weten uh, van even rust te nemen. Hij werkte gister, uh, gisteravond in opdracht van het Haarms in de Haarmswijk Schalkwijk. Toen een groep reilschoppers uit het niets op hem afkwamen en hem wilden verdrijven. De fotograaf werd met stenen bekogeld en kreeg een steen tegen het hoofd waarna hij op de grond viel. Uh, Laurens Bos kon vervolgens op eigen kracht ontkomen en meldde zich later voor een medische onderzoek in het ziekenhuis. en CT-scan wees niks uit, maar de fotograaf is wel vermoeid. En dat kan ik ook wel, uh, me Voorstel, kan ik me ook wel ik, voorstellen. Ja, ja. Ik bedoel, komt daar je bent je werk het doen, en je staat ja. daar gewoon foto's te nemen. Ja. En je wordt uh, zo in de tang genomen. Dat is. Uh, Dan kun je beter natuurfotograaf zijn. Ja. Op dat moment. Ja, op dat moment. Maar dat was weinig natuur daar. Ja. Um, maar ik ben, wij wensen vanaf deze kant uh, heel veel uh, sterkte en wetenschap. Zeker. Um, Nederlandstalig gaan we doen. Iets wat uh, jij en ik wel lang uh, geleden achter ons hebben we, we moeten, uh, achtergelaten. Hè? 15 jaar, weet je het nog? Dat jij 15 was. Nou, dat was uh, heel leuk. Ja, ja. ik vond het ook. Het is ook, uh, dit nu het een uh, lekkere onbezorgde tijd. Ben je lekker 15? Heerlijk.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 Dan zie je vaag een boezemlijn, je valt voortdurend van je fiets, je bent nog niet vijftien jaar. Je ziet in jongens nog gevaar. je bent onwezenlijk verliefd, maar fluistert angstig.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 dit mooie nummer van Conny van der Bos, Het is ook nog op de plaat gezet in het Nederlands. Een tijd geleden ook door Benny Nijman. En het originele nummer is, heet eigenlijk Kensens. En dat was van Claude-Michel Jomberg. Dat is een grote Franse hit van heel lang geleden. Het blijft een mooi nummer. Um, nou, we gaan een beetje op het eind af. Nou, we gaan nog maar één muziekje draaien. Dus. Jawel, doen we gewoon. Gaan we de doen. Oké okay, hoor. dream to me. ...van het eind van het tweede uurtje alweer... ...het laatste uurtje way you zoom. Ja, en uh, we hebben het, uh, we, dacht ik, weer met alle plezier gedaan... ...dus vandaag toch? Ja, uh, yeah. zeker wel. En, uh, we hebben uh, ons best gedaan, dus... Ja, ik heb geprobeerd een beetje leuk voor dingen er doorheen ja, te doen. Maar nou ja, maar uh, ja. Nou ja, we hopen volgende week weer uh, graag bij uh, je terug te komen. En uh, weer op de dinsdag dan uh, weer tussen 1 en 3. Voor vandaag wensen wij jullie allebei natuurlijk een hele fijne dag nog. Geniet nog even het zonnetje. Geniet nog even van het zonnetje. En wat uh, helemaal belangrijk is, natuurlijk let op elkaar en uh, blijf gezond en veilig.